Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa fala wa ashhadu an la ilaha illa wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ba'd best brothers and sisters wait dat het verplicht is voor iedere moslim om berouw te tonen. Allah zegt namelijk, ja, ayu amanu amenu tubu ilallahi tubeten nasuha. Oftewel, o jullie gelovigen, wend jullie tot Allah in oprecht berouw. Wend jullie berouwvol tot Allah. Subhanahu wa ta'ala. Surat Al Tahrim, vers nummer 8. Ook zegt Allah Subhanahu wa ta'ala. Women lem يتub fa'ula humu dhalimun." Oftewel, en zij die geen berouw tonen, zijn de onrechtplegers. Surat al-Hujurat, nummer 11. En de moslim geleerde zijn het er over eens dat het tonen van berouw verplicht is. Voor iedere moslim. El Imam al Khortobi die zegt er bestaat een consensus onder de moslimgemeenschap over de verplichtstelling van berouw voor iedere moslim. Iedereen is verplicht om berouw te tonen. En dit natuurlijk omdat iedere mens wel eens in de fout gaat en zonde pleegt. Vandaar dat het verplicht is om berouw te tonen. En waar een persoon vooral op moet letten, is dat hij zich niet onachtzaam opstelt tegenover de kleine zonde. En deze niet al te serieus neemt. Dus te de licht denkt over de zonde, over de kleine zonde. Want als jij je schuldig maakt aan kleine zonden en niet de kans krijgt om hiervoor berouw te tonen, voordat jij het leven verlaat, dan kunnen deze kleine zonden jouw ondergang betekenen. Daarom zegt de profeet, vrede zij met hem in een overlevering van imam Ahmed, hij zegt pas op voor de kleine zonden, pas op voor de gering geschatte zonden. Want de kleine zonden, of deze gering geschatte zonden, zijn net als een verzameling mensen die in een vallei pleisteren of aanleggen. Ze besluiten de nacht daar door te brengen. Vervolgens komt de ene met een stok aanzetten. Daarna komt weer een andere met een stok aanzetten. Totdat zij genoeg hebben verzameld om een vuur te ontsteken, te ontbranden, om hun maaltijd klaar te maken. Dus die kleine zonden blijven zich steeds ophopen en opstapelen, totdat zij evenwaardig zijn aan de grote zonden. Totdat men bergen aan kleine zonden heeft verzameld. En het beste wat een persoon kan doen wat betreft de kleine zonden, is dat hij niet meer kijkt. Naar de kleinheid van de zonde die hij pleegt. Dus niet geringschattend kijkt naar de kleine zonde. Maar hij moet kijken naar de grootheid van degene die hij ongehoorzaam is als hij deze zonde pleegt. Dus je moet niet kijken van, dit is een kleine zonde. Nee, je moet kijken als jij die zonde pleegt. Klein of groot. Wie is degene die jij dan ongehoorzaam bent? Dat is natuurlijk... Allah subhanahu wa ta'ala. En het probleem waarmee, waarmee wij vandaag te kampen hebben eigenlijk. Is het feit dat een groot aantal zonden door de menigte. Door de mensen van nu. Als kleine zonden worden beschouwd. Maar in werkelijkheid grote zonden zijn. En daarom pleegde Abu Sa'id al-Gudri. Radiyallahu anhu. Tegen de mensen van zijn tijd. Het volgende te zeggen. Waarlijk. Jullie maken je schuldig aan zaken die volgens jullie dunner dan een haar zijn. Dus niets voorstellen. En die wij in de tijd van de profeet, vrede zij met hem, als grote verwoestende zonden beschouwden. Als grote vernietigende zonden beschouwden. En deze woorden deed Abu Sa'id, radiyallahu anhu, niet lang na de dood van de profeet vrede zij met hem. En toen waren de mensen nog vroom. En waren de mensen nog oprecht. En pleegden zij de sunnah van de profeet. Alayhi wasallam, zo goed mogelijk te volgen. Maar als Abu Sa'id al-Ghudri. Vandaag een blik mocht werpen. Op onze manier van leven. Dan zal hij zich doodschrikken. Van de zaken. Die wij vandaag de dag als kleine zonde bestempelen. Ook moet men. Leren om niet openlijk, en dit is, een, dit is heel belangrijk voor een ieder van jullie. Ook moet men leren om niet openlijk te gaan verkondigen. wat voor zonde hij allemaal heeft begaan. Hij moet zijn zonde geheim houden. De profeet Vrede Zij Met Hem zegt namelijk. in een overlevering van Bukhari en Moslim: Alle mensen die tot mijn gemeenschap behoren. Zullen gevrijwaard zijn tegen de zonden die zij hebben gepleegd. Behalve al mujahirun. En wie zijn al mujahirun, Degenen die openlijk voor hun zonden uitkomen. En deze gaan verkondigen. Dit zijn degenen die zelf aan de mensen gaan vertellen. Wat voor zonden zij allemaal hebben gepleegd. En misschien probeert hij zelfs anderen aan te zetten tot, tot het begaan van deze zonde. En over diegene zegt Allah subhanahu wa ta'ala: Oftewel zij die graag willen dat verdorvenheid zich onder de gelovigen verspreidt hier neem een trekje zegt hij tegen jou. Of hier drink een glas. Over diegene zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Zij die graag willen dat verdorvenheid zich onder de gelovigen verspreidt. Zullen in deze wereld en in het hier namals een pijnlijke bestraffing ondergaan. Allah weet en jullie weten niet. Allah heeft hen een pijnlijke bestraffing beloofd in dunya en in la -akhira. Dus als het gebeurt. Dat een persoon een keer wat natuurlijk niet mag voorkomen en wat natuurlijk vermeden moet worden. Maar als het gebeurt dat een persoon een keer in de zonde vervalt, dan moet hij de mensen hierover niet gaan vertellen. Ook moet een persoon erop waken dat hij het tonen van berouw niet steeds blijft uitstellen. Je kent het wel. Toon berouw, inshallah, volgende week. Begin te bidden, inshallah morgen. Draag je hijab, inshallah vanmiddag. Want niemand weet wanneer hij of zij komt te overlijden. En voordat je het weet, word je binnen de kortste tijd door een ziekte of een ongeluk geveld. En krijg je niet meer de kans om berouw te tonen. De profeet zegt namelijk, en luister goed. Inna Allah ta'ala yaqbalu tawbat al Oftewel, voorwaar. Allah accepteert het berouw van de dienaar. mits dit voor de doodsgorgel plaatsvindt. Overgeleverd door Ahmed, Tirmidhi en Sahih verklaard door Sheikh Al-Bani. Dus een dienaar kan altijd op de vergeving van Allah rekenen. wel geldt als voorwaarde dat hij berouw toont. Voordat de doodsgorgel is opgetreden. Dus voordat hij verloren gaat in het gorgelen van de dood. Ook moet een persoon voorkomen dat hij volhardend en standvastig is in het plegen van de zonde. Ook dat is gevaarlijk. Allah zegt namelijk... Oftewel, en zij, die wanneer zij een slechte daad begaan, of zichzelf onrecht aandoen, Allah gedenken en vergiffenis vragen voor hun zonde. En wie kan deze zonde vergeven behalve Allah? En niet volharden, let op, en niet volharden. In hun slechte daden tegen beter weten in. Dus niet volhardend zijn, standvastig zijn in het plegen van zonde. Zij begaan een zonde. Het kan een keer voorkomen. Maar ze keren onmiddellijk terug tot Allah subhanahu wa ta'ala. En degene die standvastig en volhardend zijn in het plegen van de zonde. Moeten het ergste vrezen. Want dit kan aanleiding zijn dat Allah zo'n persoon nog verder in zijn dwaling brengt... en hem de kans op berouw volledig ontneemt. Dat Allah subhanahu wa ta'ala... zijn hart verzegelt... voor eeuwig kafir munafiq. Tegelijkertijd... is het ten strengste verboden... dat een persoon gaat twijfelen... aan de genade van Allah. Gaat wanhopen. En denkt dat de zonden... die hij in het verleden heeft begaan... niet meer te vergeven zijn. En je ziet het heel vaak... Voorkomen. Mensen die denken nooit meer vergeven te zullen worden. Ik heb iets in het verleden gedaan wat verschrikkelijk is. Het heeft geen zin om berouw te tonen. Dit is ontzettend gevaarlijk. En ten strengste verboden. Allah zegt. وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ illa Oftewel. Wie kunnen aan de genade van hun Heer wanhopen dan de dwalenden. al hijr 56. Ook zegt Allah subhanahu wa ta'ala: Oftewel, al oh mijn dienaren, luister naar deze prachtige woorden. Voor een ieder die berouwvol wil terugkeren naar zijn Heer. Wat je ook hebt gedaan. In het verleden. Maak niks uit. Reinig je hart. En keer oprecht terug naar Allah subhanahu wa ta'ala. Hij zegt namelijk. O mijn dienaren. Die tegen zichzelf buitensporig zijn geweest. Wanhoopt niet aan de genade van Allah. Voorzeker. Allah vergeeft alle zonden. Waarlijk. Hij is de vergevensgezinde. De genadevolle. Maar tegelijkertijd waarschuwt Allah in het volgende vers voor het steeds blijven uitstellen van Touba, subhanallah. Hij zegt namelijk Oftewel, wend jullie tot jullie Heer en onderwerpt je aan hem voordat de straf over jullie komt want dan zullen jullie niet meer worden geholpen. En onze geleerden hebben een aantal voorwaarden gesteld aan het tonen van berouw. Voorwaarden die zij uit een aantal overleveringen hebben gehaald. Want het tonen van berouw beperkt zich niet tot het zeggen van ik toon berouw of ik vraag Allah om vergeving. Een aantal die denken het is slechts een kwestie van zeggen, vragen en het zal geschieden. Nee, er zijn voorwaarden verbonden aan het tonen van berouw. Men moet ten eerste daadwerkelijk spijt hebben van de zonde die hij heeft gepleegd. De profeet zegt namelijk, en nedemou teubetun, oftewel spijt is berouw, overgeleverd door Imam Ahmed, en Sahih verklaard door al bani Ten tweede moet men afstand nemen van de gepleegde zonde. Niet ik toon berouw en tegelijkertijd nog verder drinken. Kan niet. Ik toon berouw en tegelijkertijd nog verder roken. Kan niet. Ik toon berouw en nog steeds zinnen plegen. Kan niet. Hij moet onmiddellijk zich distancieren. Afstand nemen van de gepleegde zonde. Ten derde. Men moet de voornemens hebben. En zich ten doel hebben gesteld om zich niet meer aan deze zonde schuldig te maken. Voornemen, ik ga die zonde niet meer plegen. Ik ga het niet meer doen. Ten vierde, indien het een zonde betreft... waarbij de rechten van anderen werden geschonden... of eigendommen van anderen zijn afgepakt... dan dient de dader deze eigendommen terug te geven... En de mensen in kwestie om vergeving te vragen. Bijvoorbeeld, als iemand iets van een ander heeft gestolen, dan dient hij de gestolen spullen aan de eigenaar terug te geven. En hem om vergeving te vragen. En het tonen van berouw, beste mensen, moet puur en alleen voor Allah gedaan worden. Niet om eigen belangen te behartigen. Of omdat een persoon niet meer bij machten is om die bewuste zonde te plegen. Hij kan het niet meer. Dus je kunt niet van berouw spreken als een dief niets kan vinden wat het stelen waard is. Je kunt ook niet van berouw spreken als iemand stopt met drinken omdat de dokter hem waarschuwt voor de gevolgen van drinken. Of geen geld meer heeft om drinken te kopen, om alcohol te kopen. Dat is ook geen berouw. En wil je daadwerkelijk succesvol zijn in je poging om berouw te tonen, dan dien je oprecht te zijn in het tonen van je berouw. Oprecht, met een zuivere intentie. Want zoals jullie weten accepteert Allah alleen de daden die met een zuivere intentie tot uitvoer worden gebracht. Ook kan het vermeerderen van goede daden, van het verrichten van goede daden. Daarbij ontzettend helpen. Je hebt berouw getoond. Wat kan helpen om je leven te verbeteren en jou ook standvastig te maken? Om verder te kunnen gaan op het rechte pad van Allah subhanahu wa ta'ala: Namelijk het verrichten van goede daden. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in Surat Hoed 114: Wa'akim is salata nahar wa min al in al yudhibna luister goed hij zegt onderhoud het gebed aan de twee uitersten van de dag dus aan het begin en het einde van de dag en gedurende een aantal delen van de nacht voorzeker goede verdiensten verdrijven de zonden oftewel doen deze verdwijnen dus door goede daden te gaan verrichten, worden de slechte daden die jij in het verleden hebt gepleegd, verwijderd. Kijk naar de barmhattigheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Ook moet men altijd bewust blijven van de ernst en de slechtheid van de zonde die hij heeft begaan. Hoe heb ik mij zo kunnen misdragen tegenover Allah subhanahu wa ta'ala? Altijd bewust blijven van de ernst van die zaak. En ook moet hij uit de buurt blijven. Van plaatsen waar deze zonden worden gepraktiseerd. Waar deze zonden worden begaan. Ook dient men de spullen die hij gebruikte. Om tot zo'n zonde te komen weg te doen. De dingen die hij gebruikte om zo'n zonde tot uitvoer te brengen. Die moet je wegdoen, zoals het weggooien van natuurlijk alcohol en bier, van muziekbandjes, van muziekinstrumenten, noem het maar op. Ook kan het vinden van de juiste vriendenkring, en dat is ontzettend belangrijk, het vinden van de juiste vriendenkring. een stimulans zijn op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. Het is ontzettend lastig om berouw te tonen en nog steeds... Met je ontspoorde vrienden blijven omgaan. Kan niet. Ze zullen jou, er komt een dag dat ze jou weer aanzetten om die zonde te begaan. Zoek een nieuwe vriendenkring. Een verzameling vrome, oprechte, godvrezende vrienden die jou kunnen helpen op weg naar het paradijs. En wat ook kan helpen is het veelvoudig reciteren van de versen waarin de bestraffing van Allah ter sprake komt. Als je voelt dat je hart niet meer ontvankelijk is voor de vermaning van Allah subhanahu wa ta'ala. En je voelt weer de drang om die zonde te gaan plegen. Dan raad ik je aan om het boek van Allah open te slaan. En de verse over Jahannam en over de bestraffing van Allah subhanahu wa ta'ala te reciteren. En natuurlijk dien je altijd de dood te gedenken die ieder moment kan toeslaan. Zo zitten wij bij elkaar. Morgen kan het zijn dat wij te horen krijgen dat een van ons dood is gegaan. Daarom moet men altijd bewust blijven van de dood. En het tonen van berouw kan een persoon ontzettend veel voordelen opleveren. Zo neemt het tonen van berouw de voorgaande zonde weg, zoals we eerder hebben gezegd. De profeet zegt namelijk. Degene die berouw toont, is net als iemand die geen zonde heeft. Ook worden door het tonen van berouw iemands zonde, let op, subhanallah. Ik heb al eerder verwezen naar de genade van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar gelet op het volgende: gelet op de barmhartigheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Ook worden door het tonen van berouw iemands zonde omgezet in verdiensten. Allah zegt namelijk in Surah Al-Furqan vers 70: Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaiha yubdilu Allah sayi'atuhum hasanat wa kana Allah ghafura rahima. Hij zegt met uitzondering van hen die berouw hebben getoond en geloven en goede daden verrichten. Voor diegene zal Allah de slechte daden in goede daden veranderen. In goede daden omzetten. Want Allah is vergevensgezind, barmhartig. Zelfs jouw slechte daden door goede daden te blijven verrichten. Oprecht te zijn in jouw berouw. Geloven in Allah subhanahu wa ta'ala. Kunnen die slechte daden omgezet worden in verdiensten. In hassanat, in beloning. Subhanallah. Ook is het tonen van berouw aanleiding voor het verkrijgen en ontvangen van proviant, van risk, en van kracht, van koewa. Allah zegt namelijk: Istagfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jusrudu sama'a aleikum midra'ra. Wayumdidkum bi amwalin wa <eten> bani'na. Allah zegt, Vraag vergeving van jullie Heer. Want Hij is de vergevensgezinde. Hij zal regen op jullie doen, nederzenden in overvloed. Vanwege het feit dat jullie Allah om vergeving hebben gevraagd. En wat nog meer zegt Hij. En Hij zal jullie rijkdommen en kinderen vermeerderen. En wat nog meer. En Hij zal jullie tuinen en rivieren schenken. En natuurlijk is het tonen van berouw een reden om het paradijs binnen te treden. Allah zegt namelijk: illa mintaba wa'amana wa'amilasalihah faulāik yadhuulun al-jannata wa la yudlamuna shay'a. Hij zegt: behalve degene die berouw hebben getoond en geloven en goede daden verrichten. Zij zullen het paradijs binnengaan en zij zullen helemaal niet tekort worden gedaan. Zorat Mariam, vers 60. Nu rest alleen de vraag: hoe toon ik berouw? De eerste stap die iemand moet ondernemen, is het onmiddellijk verlaten van de zonde die hij pleegt, en niet het tonen van berouw. Steeds blijft uitstellen. Neem de intentie om niet meer terug te keren naar die zonde. Betuig spijt en wees vastberaden om die zonde achter je te laten. Probeer het gedenken van Allah en het verrichten van goede daden te vermeerderen. En wanhoop niet aan de genade van Allah. Want wanhoop is iemands grootste vijand. Moet je vooruitkijken. Wanhoop niet aan de genade van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij vergeeft alles. Als je maar berouwvol terugkeert tot Allah subhanahu wa ta'ala. En weet dat wanneer jij berouwvol tot hem terugkeert. Hij jou zonder twijfel in genade zal aannemen. Abu Sa'id al-Ghudri radiyallahu anhu overlevert. Dit is bedoeld voor diegene die altijd zeggen. Ik zal niet vergeven worden. Die wanhopen. Aan de genade van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij Sa'id al-Ghudri overleverd. dat de profeet vrede zij met hem zei. onder hen die voor jullie waren. leefde een man die 99 mensen had vermoord. Heb jij 99 mensen vermoord? Ik hield mijn hart vast. dadelijk zegt iemand ja. Hij zegt: onder hen die voor jullie waren leefde een man die 99 mensen had vermoord hij vroeg naar de meest geleerde persoon op aarde en werd vervolgens verwezen naar een monnik naar een priester hij kwam daarop bij hem aan en vertelde hem dat hij 99 mensen had vermoord en of het mogelijk was voor hem om hiervoor alsnog beraald te tonen de priester antwoordde nee hierop vermoordde de man hem om hiermee het totaal op honderd te brengen. Ook hieruit kunnen wij een lering onttrekken. Een jahil is niet alleen maar een gevaar voor anderen, maar ook een gevaar voor zichzelf. Dat zie je hier. Hij jahil, deze man. Waarom praat je zonder kennis? Als je iets niet weet, doe je mond dan niet open. Daarna vroeg hij, dus de man die 99 mensen heeft vermoord, vroeg hij wederom naar de meest geleerde persoon op aarde en werd vervolgens verwezen naar een geleerde man naar een echte geleerde hij vertelde dat hij honderd mensen had vermoord en of het mogelijk was voor hem om hiervoor alsnog berouw te tonen de geleerde antwoordde ja zeker wie kan jou van berouw weerhouden maar hij gaf hem wel volgende advies hij zei tegen hem vertrek daar en daar naartoe. Je zult daar mensen vinden... die Allah de Verhevenen aanbidden... en aanbid Allah samen met hen. En keer niet terug naar jouw land... want waarlijk, het is een slecht land. Een land waarin deze man in de gelegenheid wordt gesteld... om 99 mensen te doden... is een slecht land. Een plaats waar jij in de gelegenheid wordt gesteld om alcohol te drinken, te roken, jointjes te roken, noem het maar op, is een slechte plaats. Hij zegt, ga naar een andere plaats, waar mensen Allah aanbidden. In jullie geval, ga naar de moskee, waar de mensen Allah aanbidden. Waar ook broeders te vinden zijn en zusters te vinden zijn, die jullie kunnen helpen op weg naar het paradijs. Die jullie kunnen helpen in de strijd tegen de zonde. En tegen de invluisteringen van de satan. En deze man vertrok daarop en toen hij halverwege was, werd hij getroffen door de dood. En de engelen van de genade en die van de bestraffing begonnen onderling over hem te reden twisten. De engelen van de genade zeiden, hij is berouwvol en met een open hart tot Allah de verhevene gekomen Terwijl de engelen van de bestraffing daarop antwoordden, waarlijk, hij heeft nooit iets goeds gedaan. Daarop kwam een engel in de gedaante van een mens, die zij als rechter aanstelde, als arbiter aanstelde. En hij zei, meet de afstand tussen de beide landen. En bij welk van de twee hij het dichtstbij is, hij behoort tot dat land. Er werd gemeten... En hij bleek dichter bij het land te zijn waarna hij was vertrokken. Waarop de engelen van de genade zijn ziel meenamen. In de andere correcte overlevering staat dat Allah opdracht gaf aan het ene land om verder te gaan liggen. En aan het andere om dichterbij te komen. En zij vervolgens meet de afstand tussen beide landen. Zij, de engelen, vonden hem toen met een spanwijte van een hand dichter bij het land naar welke hij was vertrokken. Waarop hij werd vergeven. Dus Allah gaf opdracht. Aan het ene land. Om verder te gaan liggen. En het andere dichterbij te komen. Ook zei Enes. Radiyallahu anhu. Ik hoorde de boodschapper van Allah. Vrede zij met hem zeggen. Allah de verhevene zegt. O zoon van Adam, Voorwaar. Zolang jij mij aanroept. En op mij hoopt. Dan zal ik jou vergeven. Wat je ook maar hebt gedaan. Zonder hier naar om te kijken. Zonder hier naar om te kijken. O zoon van Adam, Al zoude je zonde tot aan de hemel rijken. Waarna jij mij om vergeving vraagt. Dan zal ik je vergeven. Al zoude je zonde tot aan de hemel rijken. Waarna jij mij om vergeving vraagt dan zal ik je vergeven. Subhanallahi wa bihamdih, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.